Het vliegtuig van Syrian Air was op weg van Moskou naar Damaskus. Toen het toestel het Turkse luchtruim binnenvloog... zette de Turkse luchtmacht straaljagers in om het toestel tot landen te dwingen. Nadat er goederen van boord waren gehaald... is het vliegtuig na enkele uren doorgevlogen naar zijn eindbestemming. Het Maandblad Opzij heeft René Bos-Jones gekozen... tot invloedrijkste vrouw van Nederland. De 59-jarige Bos-Jones is secretaris-generaal... van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder was ze ambassadeur in Washington... Volgens de jury is Bos Jones bepalend voor het aanzien van Nederland in het buitenland. Het is de vierde keer dat opzij met de lijst komt. Voor de winnaars waren Angelien Kemna, koningin Beatrix en Agnes Jongerius. Dan het weer op een paar mistbanken na Helder. minimumtemperatuur in het binnenland rond het vriespunt en aan zee iets warmer. Overdag vrij zonnig en droog, het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Allemaal. Dit wordt de derde uur de nacht, het anders bij de vader op Radio 1 Muziek. Die op een of andere manier in de teken staat van de actualiteit. Dat geldt niet zozeer voor deze plaat. Maar aan het begin van de elke uur de nacht, ging het anders, krijg je wel altijd een plaat met als thema de nacht. En One More Night van Phil Collins sta wel mooi in. Het is te vinden op een LP van hem die 1985 verscheen. No jacket required. In de derde uur van de nacht ging het anders weer tijd voor het Leuks uit. Spijkers met koppen zo dadelijk. Vanaf ongeveer half vijf waarin je kan gaan luisteren naar de columns van Martijn Koning en Wim Daniels. En er is ook het live optreden van Sido Martens. Want die was daar afgelopen week te gast in. Spijkers met koppen in de vloer en in Utrecht met zijn band. Had je net Phil Collins met One More Night? Dit is ook One More Night van de Amerikaanse band. Hier is Maroon 5. en je hoorde de band Maroon 5 uit Los Angeles. Daar is dan eindelijk nieuws van de Rolling Stones. Jawel, 25 en 29 november zouden ze gaan optreden in Groot-Brittannië... en als die twee optredens gedaan zijn, dan verkast het circus zich naar de Verenigde Staten... omdat de heren de Stones daar ook nog twee optredens zullen doen. voordat die optredens plaatsvinden, dan is er nog de release van het album -R -R -R of G.R.R.R. of grr? ik weet niet hoe je dat moet uitspreken... dat horen we tegen die tijd wel... En dat wordt voorafgegaan door de release van een single. En dat zou vandaag wel eens kunnen zijn. Want gisteren werd bekend dat de nieuwe single van de Rolling Stones... Doom of Gloom gaat heten. Maar in de berichtgeving van gisteren werd verteld... die nieuwe release is donderdag. Nou klinkt als je op woensdag hebt over donderdag wel erg ver weg. Maar waarschijnlijk zouden dus ze wel eens vandaag kunnen bedoelen. Dus hou je, je radio in de gaten als er een goed radiostation is. En je zal echt dan hoor je waarschijnlijk die nieuwe single Doom is the Gloom... Vandaag wel op de radio en anders sowieso uh, als het niet volgende week is. Uh, of dan. In ieder geval in de nacht ging het anders volgende week. Nou, we houden het in ieder geval in de gaten. Voorlopig doen we nog even met uh, heel oud materiaal uit de 71 bijvoorbeeld. Dit heet Dead Flowers. ...en dat is te vinden op Sticky Fingers... ...het album dat in 1971 verscheen van de Rolling Stones. Inmiddels ben ik eruit daar het gaat om uh, Doom of Gloom... ...de nieuwe single van de Rolling Stones... ...die gaat vandaag op iTunes verschijnen... ...en de radiopremiere... ...die is uh, uh, ja, gereserveerd voor uh, de collega's van de BBC. BBC Radio 2 die zal om kwart over negen Nederlandse tijd... ...de eerste in de wereld zijn met het spelen van Doom of Gloom... ...van de Rolling Stones. ...dadelijk festivalnieuws. Ja, dat is er ook al. Deze bent ik op naar Rockhor -rock Bergter. Dit is Blur. <middels> Zomer naar België toe voor een optreden op Rock Werchter. En de single die liet horen, Fools D, dat is een plaat die vorig jaar uitkwam in Groot-Brittannië, maar die maar op zeer beperkte schaal te verkrijgen was. Er zijn een paar vinylsingles van gemaakt en daar moest je het dan mee doen. Maar als tegenprestatie hadden de mannen van Bleu wel besloten om er een vrije download van te maken op hun website. Daar heb ik geen gebruik van gemaakt. Dus vandaar dat je hem kon beluisteren. Voel Stefan Blue. En zoals ik zei, ze komen op Rock De andere naam die tot nu toe bekend is van dat festival dat is uh, Ramstein. Verder zijn er al uh, tickets verkocht voor Glastonbury Festival. Nou, dat hebben ze geweten, want uh, de tickets. Dan ging het om zo'n 135.000 stuks... die waren binnen 1 uur en 40 minuten verkocht... terwijl er nog geen enkele band bekend is. Een <laughs> knappe prestatie, inderdaad. lollandse toestanden. Alleen voor Glastonburg kan je vertellen dat... Uh, als je de programmering elk jaar bekijkt, het uh, ziet er allemaal fantastisch uit. Er is een uh, breed palet aan artiesten, diverse podia... dus je zal niemand teleurgesteld worden... Glastonbury dus dit jaar, vorig jaar ging het niet door, omdat de politie en dergelijke nodig was voor de Olympische Spelen. En het gebeurt al vaker dat een jaar Glastonbury wordt overgeslagen, maar dit jaar is het dus wel volop aanwezig. Tickets zijn 255 euro per stuk, dus binnen 1 uur en 40 minuten verkocht zo'n 135.000 stuks. Dan heeft Jan Smeets ook van zich laten horen nadat er uh, uitgelekt was wie er op Rockwerter stonden. En Mar Smeets heeft verteld, of Mart, Jan Smeets, laat <lacht> ik die twee niet door elkaar halen. Jan Smeets heeft verteld dat Green Day de hoofdact wordt van Pink Pop 2013. Van Joe Armstrong, die op dit moment in een kliniek zit voor een soort van rehab, omdat hij een beetje te veel van het een en ander gebruikt heeft. Maar uh, de verwachting is, en daar gaat men ook vanuit, dat hij half juni weer helemaal fit en gezond is om een uh, goede show weg te geven op Pinkpop. Dat zal plaatsvinden dit jaar op 14, 15 en 16 juni. Dan denk je misschien weer zelf, valt Pinksteren dit jaar zo laat. Die Pinkster valt juist heel vroeg dit jaar, al uh, rond half mei. En dat is te vroeg voor de, organisator, de organisatoren van Pinkpop en Jan het bijzonder om een uh, fatsoenlijke programmering neer te zetten. En vandaar dat Pinkpop dit jaar op uh, vrijdag 14 juni begint... en duurt tot zondag, tot en met zondag, 16 juni. Met als uitsmijter dus uh, Green daarbij. Dit is een in dans bij de Vara op Radio 1. Dit is de groep Mattafix Stikulatoren en Big City Live. Itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Backyard is where my heart is. Still, I find it hard to depart this big city life. Big city life. Me try to forget my pressure. Nah, up, no matter me Big city life. In my ze noemt deze band zich. Dat is een gezelschap bestaande uit twee personen te weten. Marlon Rudet en British Hergie. En ze hebben een grote hit op dit moment met Big City Live. Zo dadelijk het leukste uit Spijkers met Koppen. Je kan luisteren naar de columns van Martijn Koning en Wim Daniels. Er is de muziek van Sido Martens. Die trapt namelijk afgelopen zaterdag live op een Spijkers met Koppen. En er is natuurlijk Cabaret met onder andere Dolph Jansen... Laat je verwennen in ieder geval. En tot die tijd. Breakdance. Sap, uh, Chappies en Chickies, House de Doop, uh, span die hoofdschelpen en luister naar deze tory, weet je, want die is echt gruwelijk. Gisteren zat ik in de tram gedwongen naar een luidruchtig gesprek te luisteren... die twee jochies met elkaar voerden, En eigenlijk was het meest irritante dat ik er geen touw aan vast kon knopen. Ik kon die string niet met die sissel binden. Ik kon vroeger een redelijk woordje straattaal... maar de straat van toen is niet meer de straat van nu. Het zijn twee totaal verschillende straten met een generatiekloof van... heb ik jou daar Ik vind het gebruik van straattaal door jongeren wel grappig... maar het schijnt lang niet zo onschuldig te zijn als het lijkt. Van de week viel mijn bloeddoorlopen oog op het volgende artikel. De gemeente Rotterdam is een campagne gestart om jongeren duidelijk te Maken ...dat het heel belangrijk is dat ze de Nederlandse taal goed beheersen. Straattaal beperkt hen sterk in het vinden van een baan. Jongeren beseffen dit pas op het moment dat ze een sollicitatiegesprek moeten voeren. De campagne, jouw taal is niet zijn taal, moet de jongeren bewust maken... ...van de nadelige gevolgen van straattaalgebruik. En inderdaad, dames, jullie horen het goed, zijn taal. In Rotterdam zijn er blijkbaar geen vrouwelijke eindbazen. Misschien was jouw taal is niet hun taal ietsje beter geweest... ...maar laten we niet op alle slakken zout leggen of vrolijk gekleurde kraaltjes. Jongeren die straattaal bezigen eindigen als stratenmaker. Wat een onzin. Onder taalkundigen woedt al heel lang een discussie over de waarde van straattaal. Sommigen vinden straattaal een teken van verpaupering van het taalvermogen... en infantilisering van de cultuur. Door deze mensen wordt straattaal ook wel licht denigerend aangeduid met smurventaal. Terwijl alle smurfen toch een goede baan hebben. Je hebt uh, knutselsmurf, dichtsmurf, schildersmurf, kleermakersmurf en ga ze maar door. En natuurlijk smurf in. Beter bekend als tippelsmurf. Een smurf van lichte zeden waar elke smurf voor een mandje smurf, bester zijn smurf naar harte lust in mag smurven tot die smurfend klaar smurft. Andere taalkundigen vinden straattaal een natuurlijke en waardevolle ontwikkeling die bijdraagt aan de communicatie en de ontwikkeling van jongeren uit verschillende culturen. En achter die laatste mening schaar ik mij. Sterker nog, achter die mening schaar ik mij harder dan twee lesbiennes in de bosjes naast het lesbowandelpad op een natte zondagmiddag. Je moet straattaal niet verwarren met slecht Nederlands. Straattaal is voor jongeren een manier om zich op een creatieve manier te kunnen uiten naar elkaar. En daar groeien ze op een gegeven moment overheen. Ik las in een onderzoek dat het gebruik van straattaal juist positief gerelateerd is aan de beheersing van het Nederlands. Jongeren die het Nederlands niet goed beheersen gebruiken minder straattaal dan jongeren van wie die beheersing goed is. Ik denk, dat het met iemand, ik denk dat het met iemand die tijdens een sollicitatiegesprek straattaal gebruikt... veel meer mis is dan alleen zijn vocabulaire. Die zou sowieso nooit arts of advocaat zijn geworden. Of tandarts. Zo, gaat u maar lekker spangestrekt, dan drill ik die smoel even boeng. Echt niet. En straatal heeft nog een, nog een nuttige functie. Het is ook een soort geheime onderlinge code voor jongeren die alleen zij begrijpen. Ouders en leraren hebben geen flauw idee waar ze het over hebben. Geheimtaal. Net zoals ouders vaak zelf doen bij hun kinderen. Mijn ouders spraken vroeger altijd Frans met elkaar als het op een negatieve manier over mij ging en ik in dezelfde kamer was. Als de dag van gisteren herinner ik mij de verbazing... op het gezicht van de kleuterjuf... toen ik zei dat als ik stout was... Uh, mijn ouders het altijd op zijn Frans deden. De, st de steeds veranderende woordenschat van straathuis is essentieel om onderling te kunnen praten... in schuttingtaal of over verboden onderwerpen. Als Jolande Sap bijvoorbeeld gisteren... naast mij in de tram had gezeten... zouden die twee jongens tegen elkaar gezegd kunnen hebben... Hé, hey, hoe komt het dat die chickie zichzelf... niet meteen weggetost heeft... want ze heeft die groene pappangschissel... toch maar vreed in de shit gehosseld. En ze zou helemaal niets door hebben. Ik hoorde trouwens Jolande... Er vanochtend ergens op de radio zeggen dat ze het allemaal nog steeds niet de schuld van Tovig Dibi vindt. Maar dat ze wel een extra accu in de elektrische auto heeft laten installeren. Voor het geval ze hem onderweg een keer ziet lopen. Ik hoop... Dat Jolande de taal van de straat, straat, straat spreekt, want daar staat ze nu op. Misschien kan ze in het Rotterdamse gemeentebestuur aan de slag. Want je helpt jongeren echt niet eerder aan een baan door de straattaal aan te pakken. Je helpt jongeren aan een baan door ze van de straat te halen en in scholen te stoppen. En tegen al die mensen die denken dat je met straattaal niet succesvol kan worden... zeg ik vier woorden. Ali motherfucking B. Ja, er is maar één Ali B, zullen ze dan in Rotterdam zeggen. En dan zeg ik, er is inderdaad maar één Ali B... maar er zitten nog meer dan genoeg andere letters in het alfabet. Later, chappies en chickies, ik ga loesoe. Al die wilden te kaperen varen, moeten mannen met baarden zijn. Al die dooden, daar vol die duchten, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Ze varen, Met onze walrus killen, moeten mannen met baarden zijn. Al die dood en duivel niet duchten, moeten mannen met baarden zijn. Jan-Pier Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan-Pier Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Ze varen mee. Oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. Spuit er aan de horizon. Harpoen slaat in de zeekleur rood. Draait de lier op volle kracht. Langzaam bloedt de zee rustig. Dierlijk zwom hij voor de schaat. koning van de oceaan. Nog ligt het bakbeest op het dek, stank van blubberrot en traan, stank van blubberrot en traan. Kapren varen, moeten mannen met baarden zijn. Al die met onze walrussen killen moeten mannen met baarden zijn. Jan Pietersz en Cornel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan Pietersz en Cornel, die hebben baarden, die hebben baarden. Ze varen mee. Продолжение het gaat over fraude, oplichting, zelfverrijking met publiek geld. Het lijkt meer regel dan uitzondering te zijn. Bij mij aan tafel zijn aangeschoven Walter V. en Wim S. Ze zijn beide uh, verdachten in de zaak rondom die Brabantse woningcorporatie. Walter V. Uh, dat ben ik, zeg ik. Ja, en Wim S. Oh, presentjes. Ja, heren. Nou, het uh, dapper dat jullie hier zijn voor een interview. Jullie worden oh, verdacht... Uh, uh, wacht eventjes, oh, Tolf. Uh, momentje. Een interview? Uh, ja, interview. Oké, okay, wij dachten oh. eigenlijk dat dit om een college zou zou gaan. Ja. Yeah. Een college. Ja, college van criminelen. Dat is toch helemaal bon ton binnen de publieke omroep tegenwoordig? Ah, Holleder, college tour. Ja, heel, heel grappig dit. Ja. Ja. en Holleder komt niet alleen een college tour. Ik hoorde vanochtend dat hij ook gevraagd is om Dickie Dik voor te lezen in Sesamstraat. Ja, ja, maar of je dan in ruil ook eindelijk meneer Aartes een keertje kan laten verdwijnen. Ja, ja, ja. Heerlijk, hè? Ja. Wat een vent, hè, deze Walter. Ja, Geweldig. Heel Heerlijk. erg grappig. Ja, nou, goed, ja, ja. als ik nu even... Edolf, wat mij betreft kunnen we eigenlijk meteen beginnen met het college zelfverrijking van de overheidsgeld, hoor. Ja, kijk ik alvast even de zaal in of er vragen zijn. Ja, wacht, om de e meest gestelde vraag meteen maar even voor te zijn. Nee, dames, helaas, ik ben geen vrijgezel meer. Ik ben getrouwd en ik heb kinderen. Ja, maar hij is volstrekt onbetrouwbaar, dus blijf het wel vooral proberen, hè, dames. Ja. Schitterend, wat een ja, heerlijke vent heerlijk. die Wim, hè? En zo dat gaat dat dus ja. maar door bij ja. ons. Ja, ik merk ja, het, ik ja, kom ja, er ook ja. bijna niet tussen. Nee, en weet je waarom je niet tussen komt, Dolf? Nou. Je zit er niet strak genoeg op bij ons. Je bent niet streng genoeg. We hebben te weinig toezicht zo. Ja, als er te weinig toezicht is, dan gaan we onze gang dolf. Ja, en dat ja. was meteen, meteen les 1 van ons college. Goed, door. Les 2. Zelfverrijking bij een corporatie. Hoe gaat dat in zijn werk, de Walter? De simpelste constructie is wat wij het ABC'tje noemen. Goed opletten in de zaal. We leggen het maar één keer uit. Dit hebben we bij twee schoolgebouwen in Breda gedaan. Walter. Jep. Laurentius, waar ik de baas ben, krijgt van de overheid... twee schoolgebouwen te koop aangeboden. Maar die koop ik niet. Nog niet. Nee, hij schuift mij er eerst nog even tussen. Ik bied boven de vraagprijs en ik krijg die schoolgebouwen. Dan koop ik ze met Laurentius binnen. Enkele minuten voor vijf ton meer, alsnog van Wim over. Nou, en de helft van mijn vijf ton sluis ik weer door aan Walter. Ratsaa. Kaboom. Het is allebei 2,5 ton in een verdiend. Een paar minuten de holf. geweldig. Maar dat is publiek geld. Ja, schitterend, hè? Ja. Vijf, ja, ja. vijf ton publiek geld in een paar nee, minuten. Dat redt zelfs Matthijs van Nieuwkerk, niet, jongen. Ah, dat is schandalig. Hoezo, dat was nauwelijks toezicht, Dolf. En te, trouwens, wat is er opeens voor toontje, Precies, Dolf? Precies, dat moet Twan Huis straks bij holleden proberen. Oh, dan ligt hij drie dagen later met betonnen klompjes op de bodem... rond het Amsterdam-Rijnkanaal, oh. eh, Dolf. <laughs> kitter, kitter. <laughs> Mooi, hè? Mooi, Goed, hè? dus ik ja. dan weer even verder mag met mijn college. Nu ja. gaan we een stapje ingewikkelder. Maar de winsten zijn dan ook fors hoger. Ja, het Willemskwartier in Tilburg. Ja. Walter! Uh, luister, in 2006 was de grond van het Willemskwartier... 19,8 miljoen euro waard. We hebben het 19 keer doorverkocht. Nu stoppen Ik, ik trek dit gewoon even niet meer. Oh, gaan we te snel, Dolf? Als we het snel gaan, moet je het gewoon zeggen, hè? dan doen we er een Walter, tandje af. Walter, jij hebt een jaarinkomen van 235.000 euro. Dat is per jaar. Hoofdkorps corporatie. Ja, dat klopt. Ja. En dan nog vind je het nodig om over de rug van sociale huurders en je eigen personeel de kast leeg te roven. Je bent een rijker die steelt van de armen. Ja, maar Dolf, er was nauwelijks toezicht, hè? Dus, en nu even niet dus... dat gelul over toezicht. Je kan zelf nadenken. Je hebt toch ook nog iets van een eigen moraal? Uh, wacht even. Dus jij zegt in feite dat we onze innerlijke norm erop los zouden moeten laten. Ja. Ja, ja. Dat het dus niet alleen maar gaat om of we ermee wegkomen voor de buitenwacht... maar ook om een stukje eigen moraal. Hé, zeg maar. hé. Oh. Ja, ja. Nou, dat is mooi, uh, Dolf. Een eigen moraal. Innerlijke norm. Oh, dat is mooi. iets voor in een boek, Dolf. Ja, geweldig. Volgens mij heb ik al een titel. De sprookjes van de gebroeders Wim. <laughs> de gebroeders Wim ja, ja. en Walter schiet wat een heerlijke ja. Ik hou zoveel van deze man. Geef me zijn knuffel, oh, Walter. Kom, kom, kom. kom je. Zeer. Dankjewel. De internationale vrouwentennisorganisatie WTA wil af van het gekreun tijdens tenniswedstrijden. Ze zin speelt op een algemeen kreunverbod omdat het aantal klachten van toeschouwers en tv-kijkers over het gekreun steeds groter wordt. Ik zelf zet het geluid al lang uit als ik naar te tennis op tv kijk. Meestal ook bij de mannenwedstrijden trouwens, want je hebt ook steeds meer mannelijke kreuners. Vroeger waren er maar drie legale kreunplekken. De wc, het liefdesbed en het bed waarop een bevalling plaatsvond. Voor het kreunen op de wc was er een speciaal camouflagelied, de smokkelaar van Johnny Hoes, met daarin de refreinregel, hij was een smokkelaar. Het was de bedoeling dat je het lied zong terwijl je op de wc zat en dan begon te kreunen, als je tenminste kreunen moest, bij de eerste lettergreep van smokkelaar, waardoor het kreunen wat gesmoord werd. Maria Sharapova is volkomen eens met de actie van de tennisbond. Dat is wel opmerkelijk, want zelf behoort ze tot de luidste kreunsters die er zijn. Maar zij is er vroeger nooit op gewezen, zegt ze, waardoor haar kreunen chronisch is geworden en het niet meer af te leren valt. En dat spijt haar, want ze zou veel liever, veel liever niet kreunen. De plannen van de WTA voor een kreunverbod kwamen precies op de dag dat Tom Egbers van Studio Sport het woord staartkraker introduceerde. Dat was afgelopen zondag toen hij die wedstrijd Willem 2 Pek Zwolle aankondigde. Twee ploegen die onderaan de ranglijst staan. Het was een staartkraker al dus Tom. Maar je kon aan hem zien dat hij het woord staartkraker thuis al veel langer gebruikt. Waarschijnlijk als een variant van de WC-kreun. Wat het kreunen bij een bevalling betreft kwam ik afgelopen donderdag een bijzondere omschrijving tegen... toen ik in een stationskiosk door de nieuwe roman van Daphne Dekkers wilde gaan bladeren. getiteld alles is zoals het zou moeten zijn. Ik bleef direct steken op pagina 1 waar Daphne de volgende omschrijving geeft van de noodzaak tot kreunen bij een bevalling. Ik citeer, het is alsof er een paraplu geopend wordt in je reet. Daphne houdt van robuuste vergelijkingen. In een eerder boek vergeleek ze haar eigen schaamstreek... na een bevalling met een ontplofte egel. Dat riep bij mij in de tijd wel de vraag op... of ze dan daadwerkelijk ooit een ontplofte egel had gezien. Want dat moet in feite wel als je zegt dat iets op een ontplofte egel lijkt. Maar wanneer zie je nou een ontplofte egel? Daphne is getrouwd met Richard Krajitschek. Ze leerden elkaar kennen toen Richard nog tenniste. Aanvankelijk was Richard geen tennisser die kreunde. Maar toen hij Daphne eenmaal ontmoet had... begon hij in toenemende mate te kreunen. Kijk er de oude beelden maar op na. Rest nog het bed kreunen. Daar komen ook geregeld klachten over. Onlangs nog stond een Adelaide in Australië een echtpaar voor de rechter... omdat hun buren niet konden slapen door een bed gekreund... dat vijf dagen per week urenlang te horen was. Volgens de man van het echtpaar was het zijn vrouw die het geluid maakte. Hij zou zelf ook wel willen dat ze minder luid kreunde... maar dat kon ze niet omdat het bij haar ook chronisch was geworden... net als bij Maria Sharapova. De meest interessante vraag is nu of er veel klankverschil zit tussen de tenniskreun, de wc-kreun, de bevallingskreun en de bedkreun. En wat eventueel de invloed op al het gekreun is van een gelijktijdige staartkraker. Is de tenniskreun vooral een soort van oe, de wc-kreun meer een ah? de bevallingskreun meer een oe met een h, ervoor Oeh. en de bedkreun meer iets in de richting van een langgerekte a, met uiteraard wel altijd en overal een r-klank eronder, anders is het geen kreun. Ik zou u willen vragen ja, de komende tijd zelfs op te letten. kan natuurlijk zijn dat u niet tennist, ook geen bevalling meer in het vooruitzicht hebt... en misschien ook niet meer actief bent in bed... maar dan rest er toch nog altijd de mogelijkheid van een wc-kreun... die u wellicht kunt vergelijken met de kreun van Maria Sharapova. En ik herhaal tenslotte graag nog even de liedregel van Johnny Hoes. Hij was een smakelaar. Hij was een smakelaar.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 ja, dat had je nog uh, in de jaren 50 smokkelaars die koffie en boter over de grens brachten bij België en Duitsland. Maar dat beroep dat bestaat niet meer sinds de grenzen open zijn en we het Schengen-verdrag hebben. Ja, in ieder geval de twee Jantjes, Johnny Hoes en Jan Hendricks. Dat werd vooraf door het leukste uit Spijkers met Koppen, waarin je kon luisteren naar de columns van onder andere Martijn Koning en Dim Daniels. En je had ook nog het optreden van Sido Martens. Sido Martens met kaperenvaren. En er was nog het cabaret met Dolph Janssen. En daartussendoor hoorde je de kreuners met Ik Wil Je. Tot aan het nieuws. Bed for Lashes. You say that they've all left you behind. Your heart broke when the party died. around